1 uur. Het NOS-journaal door Alt -Megens. Goedemiddag. Amerikaanse ambassadeur in Libië omgekomen, zegt Libische regeringswoordvoerder. Merkel tevreden over de uitspraak van het constitutionele Hof en honderden doden bij fabrieksbranden in Pakistan. Vanmiddag wolkenvelden en zon. Verder trekken buien over het land. Een matige westenwind wordt het 18 graden. Vanavond en vannacht is het regenachtig, vooral aan de kust. Morgen en vrijdag blijft het koel met vrij veel bewolking. De Libische vicepremier heeft de aanslag op de Amerikaanse ambassadeur in Benghazi veroordeeld. en noemde de aanslag een laffe daad. Bij die aanslag in de Oost-Libische stad Bengazi zouden behalve de ambassadeur Chris Stevens ook drie van zijn stafmedewerkers zijn gedood. Correspondent Sander van Hoorn vertelt wat er is gebeurd voor zover nu bekend.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 om het leven is gekomen. Sanne van Hoorn, de Amerikaanse autoriteiten... hebben het nieuws over de dood van Chris Stevens... de ambassadeur nog niet bevestigd. Ook gisteren werd de Amerikaanse ambassade... in de Egyptische hoofdstad Cairo aangevallen. En Dat was naar aanleiding van het bericht... dat een Israëlische cineast in de Verenigde Staten... een film maakt waarin de profeet Mohammed belachelijk wordt gemaakt. De woede daarover zou ook de achtergrond zijn... van deze aanval in Libië. Een goede dag voor Duitsland en een goede dag voor Europa... Zo noemt de Duitse bondskanselier Merkel de beslissing van het Duitse constitutionele hof... om groen licht te geven voor Duitse deelname aan het Europese noodfonds, ESM. Volgens Merkel geeft Duitsland hiermee een sterk signaal af aan Europa. Deutschland zendt heute meer een sterk signaal naar Europa en daarover hinaus. Deutschland neemt zijn verantwoordelijkheid als grootste volkswirtschaft... en verlässlicher partner in Europa Entschlossen. Ja, Duitsland neemt zijn verantwoordelijkheid als grootste deelnemer aan Europa, zegt Merkel. De bekrachtiging door het Hof van de rechten van het parlement geeft iedereen zekerheid, ook de Duitse belastingbetaler, zegt ze. Die bekräftigung der rechten des parlements geeft allen die Sicherheit: diesem Haus, maar ook den Steuerzahlern, den Bürgerinnen en Bürgern in diesem land. En deze Sicherheit is wichtig für den Kurs, den wir zu gehen haben. En deshalb sage ik. Das ist ein guter Tag für Deutschland, und es ist ein guter Tag für Europa, meine Damen und Herren.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 Commissievoorzitter Barroso presenteerde dat idee in Straatsburg. De Europese Centrale Bank gaat een toezichtsafdeling opzetten. Die gaat alle 6.000 banken in Europa in de gaten houden. De commissie hoopt dat daarmee het vertrouwen in het financiële stelsel verder toeneemt. Alle 27 landen van de Unie moeten nu nog wel hun mening gaan geven over de BankenUnie. De regeringsleiders hebben al gezegd dat ze voor het eind van dit jaar een besluit zullen nemen. De trojka van EU, IMF en Europese Centrale Bank eist van de Griekse regering radicale maatregelen op het gebied van het arbeidsrecht. In een uitgelekt document van het Griekse ministerie van Sociale Zaken staan de eisen geformuleerd. De trojka wil dat de werkdag wordt opgerekt tot een maximum van 13 uur. De opzegtermijn en de ontslagvergoeding moeten worden gehalveerd. En ook is uitgelekt dat de inspecteurs van de trojka eisen dat de pensioenleeftijd in Griekenland meteen verhoogd moet worden van 65 naar 67 jaar. Dan naar Pakistan, de industriestad Karachi. Daar heeft zich vannacht een drama voltrokken. Zo'n 200 mensen zijn omgekomen bij een felle brand in een kledingfabriek. Gisteren vielen er 23 doden bij een brand in een schoenenfabriek. In Lahore was dat, ook in Pakistan. Correspondent Lucas, vraag meester. Lucas, ja, bij, bij, bij zo'n brand in zo'n fabriek meteen zo ontzettend veel doden. Hoe kan dat? Ja, het trieste wil eigenlijk dat we dit soort gebeurtenissen vaak niet eens meer melden. Hè? Want het komt hier zo vaak voor. 20, 30 doden bij zo'n brand. Het is niet heel ongewoon, maar dit is wel uitzonderlijk drama. Hè? Er vallen hier gewoon bij één brand in een fabriek eh, bijna of meer, meer, ja, 190 doden. Dat cijfer wordt al de hele ochtend eh, nog steeds nu ieder uur naar boven bijgesteld. Eh, werknemers van een kledingfabriek die hutje mutje op elkaar zaten. Geen kant op konden op het moment dat de brand uitbrak. Geen nooduitgangen, deuren afgesloten of versperd met goederen. Het is typisch zo'n verhaal waarbij totaal niet is nagedacht over ja, hè, wat te doen als er brand uitbreekt. En nou ja, Je ziet hier de beelden op televisie van wanhopige familieleden bij de poorten van die fabriek. Veel van die mensen gaan natuurlijk niks terugzien van hun geliefde. Je kunt je er echt plaatsvervangend kwaad over maken. Maar op de regels kennen ze daar niet? Nooduitgangen, brandpreventie, dat soort zaken, arbeidsvoorwaarden, dat is uh, niet bekend aan? Nee. Nee, ik kom regelmatig in dit soort fabrieken wel. En je ziet gewoon dat arbeidsomstandigheden, laat staan... de veiligheid van arbeiders, totaal geen prioriteit heeft. Het is er vaak vies, overvol met voorraad en mensen. Mensen zitten op de grond te werken. Het schiet heel vaak op mijn, door mijn hoofd op zo'n plek. Wat doen ze als het hier misgaat? Als ik daar wel eens een vraag naar stel... bijvoorbeeld aan zo'n eigenaar van zo'n bedrijf... die halen dan een beetje hun schouders op. Het komt wel goed, als er al regels zijn... Dan vindt er nauwelijks inspectie of controle plaats. En ja, denk er maar eens aan... Uh, wat je, hè, dat bloesje wat jij op dit moment aan hebt Doral, bijvoorbeeld. Hè, grote kans dat dat gemaakt is op een plek als deze. Onze kledingindustrie, die zit op dit moment in Pakistan, India, Bangladesh. Onze garderobe komt grotendeels uit deze landen... waar arbeiders dus echt afhankelijk zijn van... Ja, soms uh, westerse inkopers die daar toch wel oog voor hebben. Maar meestal alleen van hun lokale bazen. En we zien vanochtend in Karachi waar dat toe kan leiden. Lucas Waagmeester, dank je wel. Dit is het NOS-journaal met Dorald Meegens. Het Openbaar Ministerie heeft juist de eis tegen Ron P. uitgesproken. Dat is de verdachte van de moord op Anneke van der Stap. Verslaggever Matthijs van der Wiel bij de rechtbank in Den Haag. Matthijs, wat is die eis? Een levenslange gevangenisstraf vroeg de officier van justitie zojuist voor het vermoorden van de toen 22-jarige studenten die zomaar verdween in juli zeven jaar geleden. Volgens de officier geeft deze rompe haar in... Zijn bestelbus gesleurd heeft hij haar meteen gewurgd en daarna geprobeerd haar te verkrachten. Een levenslange gevangenisstraf is de enige gepaste straf, zei de officier, om vrouwen in onze samenleving te beschermen. Want het herhalingsgevaar is erg groot. Rompé zit nu al vast voor een andere geruchtmakende moordzaak. De moord op Christel Ambrosius, beter bekend als de Puttense moordzaak. De modus operandi, zoals een officier dat noemt, de manier van handelen is hetzelfde, zegt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 Dat zal nog een tijd duren. Morgen komt het pleidooi van de advocaat van Rompé... en die zal gehakt maken van de redenering. Die zal pleiten dat er veel te weinig bewijs is in deze zaak. Want dat is een groot verschil met die puttische zaak... waar er een DNA-spoor was gevonden op het slachtoffer. In deze zaak is het bewijs veel minder hard. Rompé uh, heeft een bankpas van het slachtoffer gebruikt... een paar uur na haar verdwijning. Hij heeft tegenover mede bekend dat hij haar heeft vermoord. Dat zijn zo ongeveer de belangrijkste... De bewijsmiddelen, maar zegt de advocaat: Het is veel te weinig om op basis van dit bewijs iemand te veroordelen. Hij zal dat morgen bepleiten en daarna zal de rechtbank een moeilijke beslissing moeten nemen in deze zaak. Matthijs van der Wiel bij de rechtbank in Den Haag. Dankjewel. Ja, het is verkiezingsdag. We gaan naar Den Haag, naar politiek verslaggever. Peter Blok. Um, nou, Peter, laten we beginnen bij de, de, de politieke leiders. Wat, wat doen die zo vandaag? Nou, net als wij stemmen. Als ze tenminste niet hun uh, paspoort vergeten. Ja, dat is zo gebeurd, hè? Ja, zoals uh, Adi Slob van de ChristenUnie. Toen hij onderweg was naar zijn stemlokaal, het station van Zwolle. Nou, VVD-leider Mark Rutte, die heeft al gestemd op zijn oude basisschool. Zijn grootste concurrent, Diederik Samsom, die deed dat al heel vroeg. Voor acht uur vanochtend in een zorgcentrum. Zij strijden vandaag om de hoofdprijs, om de winst, om het premierschap. Maar ja, één van de twee is vanavond, of misschien net als de vorige keer... pas diep in de nacht, de winnaar. Ja, het lijken toch vooral de verkiezingen te worden van verliezers, van teleurstelling. Want veel partijen verliezen, en nog voor ze ook... Uh, bij mijn weten hebben alle politieke leiders inmiddels gestemd. Jolande Sap van GroenLinks heeft dat net als laatste gedaan. De totale opkomst is tot nu toe ongeveer hetzelfde als in 2010. Ook op het strand uh, kun je stemmen, maar dat gebeurt nog niet of nauwelijks. En in een paar stemlokalen in Heerlen, daar zijn de stembiljetten op. Hmm. En dan is het lastig stemmen, ja. en, en wordt er nou nog campagne gevoerd ook vandaag? Nou, uh, de meeste partijen die, uh, die doen dat... Uh, ja, je hoort nog spotjes, hè, ook op, uh, op Radio 1. Ja. Maar ja, de straat op, dat is uh, eigenlijk not done. De meeste partijen hebben vanavond hun verkiezingsavondje... met een feest, met een borrel... voor al die mensen die uh, wekenlang campagne hebben gevoerd... op straat uh, of op andere plekken. Veel partijen, de meeste partijen, die doen dat in uh, Den Haag... De VVD is in Scheveningen. De Partij van de Arbeid is in Paradiso in Amsterdam. Ja, benieuwd waar het feestje vanavond echt losbarst. De meeste leiders die maken natuurlijk ook twee speeches... voor bij winst en voor bij verlies. Meestal proberen ze toch nog een positieve draai te geven... ook als het een beetje tegen zit. Nou, voor Kees van der Staaij van de SGP is het vandaag dubbel feest, want hij viert ook nog eens zijn 44e verjaardag. En vanochtend deed hij dat op het plein hier in Den Haag. Klopt, er is hier een uh, reusachtige taart uh, geregeld. En, uh, nou, ik moet zeggen, het is wel erg gezellig om zo uh, een verjaardag te vieren hier. Niet eerder voorgekomen, neem ik aan. Nee, het is nog nooit voorgekomen dat ik uh, ook op een uh, verkiezingsdag... als morgens uitbundig gefeliciteerd ben. En dat was uh, vaak pas aan het eind van de, van de dag, als de uitslag Peter, wie pakt op? Maar om al uh, aan het begin van de dag overladen te worden met felicitaties... dat is wel een hele bijzondere ervaring. Wat is het grootste cadeau dat u vandaag kunt krijgen? Een derde zetel? Eerlijk gezegd wel. Ja, dat, dat is toch wel wat uh, de dag wel heel mooi zou maken. Ik, nou heb ik wel geleerd dat je op een verjaardag natuurlijk nooit ondankbaar moet zijn. En als je niet alle dingen die op je verjaardagslijstje uh, stond hebt gekregen, dat je dan toch blij moet zijn met wat je wel hebt gekregen. Maar toch, als ik heel eerlijk ben, zou die derde zetel wel het geweldigste cadeau zijn op deze dag. Nou, dan maar. Ja, dat uh, was Kees van der Staaij van de SGP. Nou, hij gaat voor een derde zetel. Anderen gaan voor de hoofdprijs. Uh, wie wint, we weten het, vanavond of uh, vannacht. Peter Blok, ik dank je wel. Nu naar John Bakker, die werkt bij de ANWB. En dus heeft hij verkeersinformatie. Ja, er zijn wat ongelukken gebeurd. Onder meer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Daar is een auto met aanhanger geschaard. De ook is daar dicht. Na een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... bij knooppunt Velperbroek, 2 kilometer. De weg is daar helemaal afgesloten. Verkeer richting Utrecht kan dan ook beter omrijden via Nijmegen. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij knooppunt Kleinpolderplein, 3 kilometer. Doorzaak is een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdamse Spaanse Polder. staat nog 5 kilometer file, maar de rijstroken zijn weer open. Nog één keer de hoofdpunten. Een Libische regeringswoordvoerder meldt dat de Amerikaanse ambassadeur in Libië is omgekomen. Het nieuws is nog niet bevestigd door de Amerikanen. Bondskanselier Merkel heeft tevreden gereageerd op de uitspraak van het constitutionele Hof. Duitsland mag volgens dat Hof meedoen aan het Europese noodfonds, ESM. Bij twee fabrieksbranden in Pakistan zijn meer dan 200 mensen om het leven gekomen. Het is kwart over één. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg weer en het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een van de toverwoorden deze verkiezingscampagne. Fact-checking, een werklunch zometeen met Pepijn van Dijk. Hij is van de Fact Club, heeft heel wat facts gecheckt. En dan om half twee is het stand.nl en dat gaat over peilingen. Peilingen vlak voor de verkiezingen moeten verboden worden tot op het laatste moment blijven Opiniepeilers het stemgedrag van burgers in kaart brengen, maar Opiniepeilers krijgen de laatste dagen steeds vaker zelfkritiek te verduren. Ze zouden te veel invloed hebben op de kiezer en we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Als u een mening hebt over de stelling dus peilingen vlak voor de verkiezingen moeten worden verboden, SMS dat dan naar 7070 eens of oneens. Het kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen nummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. En er valt van een dag behalve de verkiezingen nog een wedstrijdje te winnen. Namelijk welke gemeente kan als eerste de uitslag melden vanavond. Schiemel Negoog, Renswoude en Roosendaal strijden traditioneel om de titel van snelste gemeente. Een goede voorbereiding is natuurlijk het halve werk. Dus, burgemeester Jan Hendrik klein van Roosendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Roosendaal trouwens met een zet hè, bij Arnhem. Ja, klopt. Ja. Bent u al druk bezig? Uh, nou, laat ik het zo zeggen, onze burgers zijn druk bezig met stemmen. Want waar ik heel trots op ben, we hebben al meer dan 50% opkomst. Kijk aan, dat is ver boven het landelijk gemiddelde tot nu toe. Absoluut, dan ziet u toch dat het een bijzondere gemeente is. En uh, wat doet u vandaag allemaal nog? Uh, ik, uh, ik ontmoet heel veel mensen die hier komen stemmen en die toch even een praatje maken en er vooral op aandringen dat wij vanavond weer de eerste zullen zijn. Ja. Nou zit hem dat natuurlijk in het aantal inwoners. Ik geloof zo'n 1100? Nee, 1500. 1500 neem ja. ik kwalijk. Nee, dus wat dat betreft hebben we een achterstand op Frieland <lacht> en Schiermonnikoog. Ja. Want die hebben duidelijk minder inwoners, dus ook minder kiezers. En omdat wij zo'n hoog opkomstpercentage hebben, wordt het ons ook moeilijk gemaakt. Ja, het is niet zo dat, laten we zeggen, dat iedereen in, in Roosendaal laten we zeggen, om een uur of vier allemaal heeft gestemd, dat u dan alvast kunt gaan tellen. Dat zou wel leuk zijn, maar dat kan absoluut niet. <lacht> want ik kan u verzekeren dat de voldoende mensen van de pers controleren dat we niet vals spelen. Nee, dat u alvast een soort van uitslag klaar hebt leggen. Zo van, nou, als, het, als het negen uur is geweest, dan kan ik hem gelijk door toeteren. Ja. Nee, kan, kan ik, hij gaat echt pas om negen uur over. Dan zijn er mensen van de pers bij die uh, uh, echt in de gaten houden... dat we ook niet twee of drie minuten smokkelen. En uh, dan gaan we tellen. Ja. Uh, want dan gaat het daadwerkelijk tellen beginnen. Uh, hoeveel mensen doen dat? Uh, een stuk of zeven. En wat heel jammer is, er zijn twee geroutineerde tellers ziek op het moment. Ach! Dus u begrijpt dat we op achterstand staan. Het team is een beetje gehandicapt. Ja, ja. <laughs> <laughs> vervangen... Nou ja, gisteren we het zelf hadden we gezien dat die vervanger van Robben het helemaal niet zo slecht deed, Lens. Dus wat dat betreft... Daarom hebben wij ook goede hoop dat wij toch een goed resultaat zullen boeken. Maar nogmaals gezegd, ik vind de opkomst eigenlijk nog veel belangrijker. Ja, ja. Dus ik hoop dat we heel veel stembiljetten kunnen gaan tellen. En uh, ja, vorige keer hadden we een opkomst van boven de 90. En dat willen we ook graag halen. Nou, hebt u niet stiekem wat, wat mensen uit het, uh, het dorp of uit de buurtgemeente... Uh, naar uh, Schiermonaco gestuurd als toerist? Want dan hebben ze daar wat meer mensen te Ik tellen. Ik kan u verzekeren dat er één inwoner van Roosendaal naar Vlieland is gegaan... en <laughs> ook zijn stembiljet meegenomen heeft. Die gaat, de boel, die gaat het als laatste inleveren zo'n beetje daar. Precies, ja. <laughs> Vlak voor het stuiten van de markt. Maar verdere sabotage kunnen we niet doen. Nee, nee. Wat, wat denkt u? Bent u weer de eerste? Ik denk dat we bij de eerste drie zijn. En wie, de, wie daar van de eerste is, dat durf ik u niet te zeggen. Maar wij doen ons best. Nee, het is altijd een leuk wedstrijdje. En uh, we gaan het vanavond zien. Om negen uur sluiten de stembussen. En uh, daarna zal uh, snel de eerste uitslag te zijn. En uh, we zijn benieuwd wie dat dan wordt. Misschien wel Roosendaal met een zet. Uh, veel succes vandaag. Hartelijk dank. Burgemeester Klein-Molenkamp. Van, van de berg. De campagnetijd werd deze keer niet alleen gedomineerd... door uh, lijsttrekkersdebatten, maar ook de factcheckers. Dat zijn mensen die kijken of wat de politici allemaal zeggen ook wel echt waar is. Fact-checking tussen de hele We gaan over naar Joost Karl, naar onze beroemde fact-checkredactie... kijken wat de heren allemaal gezegd hebben en of het allemaal klopt. Joost. Heel goed geïsoleerde huizen hebben, veel nieuwbouwhuizen... en daar wonen over het algemeen mensen met meer geld... dan mensen die uh, uh, in huizen wonen die slecht geïsoleerd zijn in de binnensteden. Is dat zo? Ja, dat Helaas, is zo. We hebben geen fact-checking department. <laughs> Sting, maar, maar het is natuurlijk... Wij zijn een land waarin de inkomensverschillen relatief klein zijn. Onze conclusie, de stelling hoe kleiner de inkomensverschillen, hoe gelukkiger het land, is halfwaar. Het kan vriezen, kan uh, Ja, ongeveer, ergens halfwaar, maar halfwaar. Ons oordeel is dan ook: als ik een fact-check rubriek zie in zo'n krant of op televisie, dan denk ik: oh, dus de rest van deze informatie is allemaal ongecheckt. Halfwaar. Het onderzoeken en controleren van feiten. Dat, dat is de basis van de journalistiek. En de laatste spreker is Jan Kuitenbrouwer, gewaardeerd lid van ons mediaforum ook. Hij zei dit in uh, Altijd Wat bij de collega's van NCV Televisie. NSC Next doet het uh, overigens al veel langer en in verkiezings Nu dus ook uh, op allerlei andere plaatsen wordt er gefactcheckt. BNR heeft zich te druk mee gehouden. Een nieuwsuur natuurlijk met Joost Karhoff. Nou, um, die twee clubs, die laatste, BNR, Nieuwsradio en Nieuwsuur werken samen met de Fact Club. Pepijn van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Manager van die uh, Fact Club. Jullie hebben uh, heel wat facts gecheckt. Uh, dat is ineens helemaal hot, lijkt het. Waarom zijn jullie er eigenlijk mee begonnen? Um, nou, wij zijn er um, al een stuk eerder mee begonnen dan alleen de verkiezing overigens. Hè. In mei kwamen wij al naar buiten met in Fact Report. En wij vinden dat een... Een goed debat, een, een feitelijk debat is. En wij hopen een bijdrage te leveren aan die feiten, om de feiten centraal te zetten. Denk je, heeft het invloed ge gehad in de debatten? Nou ja, sowieso aan een stukje we hebben we net gehoord aan de intro dat er de, de politici wel degelijk er rekening mee houden en er naar luisteren. Of het debat daardoor echt veranderd is, kunnen we pas over een tijdje stellen, denk ik, als we een vergelijking maken met de volgende campagnes. Nou ja, goed, je hebt de debatten gezien en, en nou, al vrij snel kwam even dat, dat, dat moment: er uh, uh, uh, uh, zijn zelfs woorden als leugen aangebruikt en op een, ja. een gegeven moment u doet het weer. Uh, nou ja. uh, vanaf dat moment gingen die, die facts ook ineens een belangrijke rol spelen? Ja, nou, wij, wij hebben dus over de, over de weken heen zo'n zo 70 checks uitgevoerd. Samen met inderdaad uh, Nieuwsuur uh, BNR. En ook als je naar uh, NRC Next kijkt, die hebben ook een aantal dingen natuurlijk. En wat we dan zien is dat uh, um, ja, eigenlijk van elke grote partij hebben we wel 10 uitspraken gecheckt. Um, en van de kleinere minder is ook logisch. Want je hebt natuurlijk kleinere partijen uh, minder aan bod komen. Gewoon ook in de debatten en in, überhaupt in het nieuws. Ja. Uh, en van die checks was 30% waar, 42% niet waar. En de rest is niet te checken of half waar. Hmm. Want dat is natuurlijk vaak het probleem. Uh, de feiten liggen ergens. Daar komen we zo misschien nog wel even op, op, op te spreken hoe jullie dan precies uh, dat doen. Hmm. Maar uh, ja, net als met de waarheid, die kan je ook van allerlei kanten benaderen, natuurlijk. Ja, wij, wij hebben ook helemaal geen enkel interesse om politici voor leugenaar uh, of, of, of, of uh, liegenbeesten of jokkenbrokken, zoals Knevel, van ik dat noemen te bestempelen. Wat wij proberen te doen... is het debat uh, uh, te laten gaan over de feiten... over de belangrijke zaken en niet over de randzaken. Um, en um, in, in, in, in dat opzicht is het dus belangrijk dat je kijkt naar... weet je, wel, zijn ze aan het praten over de dingen waar het over moet gaan... Of selectief, selectief voor mij, zoals het heet. Mm. En het kan natuurlijk een politicus niet kwalijk nemen... dat hij zijn eigen programma uh, koppelt aan de, de bedingen die om ons heen zitten. Oh. Maar had je ook de indruk dat die uh, de, de beters die wisten nu... dat alles wat ze daar zeiden, dat dat, op een, ja, dat toch op een gouden schaaltje gewogen wordt... Uh, dat het daar in de, in de debat daardoor uit inhoudelijk uh, won eigenlijk? Ik denk het wel. Uiteindelijk won het wel aan, aan, aan scherpte. Het won aan, aan, aan kwaliteit. Omdat uh, niemand heeft aan een debat waar natuurlijk luchtkastelen worden geschetst. Um, dus ik denk wel dat dat een zeker een welkome aanvulling is. En dat is ook de reden waarom we het gestart zijn. En je hoorde trouwens gisteren ook, ik weet niet je het uh, nieuws weer gezien. Uh, zowel Bos als Bolkestein uh, zeggen dat het het uh, uitstekend initiatief was. En dat ze hopen dat we ermee doorgaan. Ja, en dat gaan jullie ook doen. Jazeker, wij waren voor de verkiezingen er al. En we blijven ook na de verkiezingen. We hebben de verkiezingen gebruikt als een soort... Een moment om, om fact-free politics te bestrijden. Maar in principe blijven wij werken aan een beter debat. Ja. Oké, okay, want, want er zijn natuurlijk heel wat beloften zo gedaan in die verkiezingscampagne. Heel veel dingen uh, gezegd. Uh, ja, straks, hè, na, na morgen eigenlijk, moeten we maar afwachten wat daar dan nog van overblijft, natuurlijk. Ja. Nee, ik denk dat een hele leuke rol die we zouden kunnen gaan aannemen. Uh, is eentje, gewoon de, de, de beloftes tracken, eigenlijk. zoals ze dat dan ook uh, in Amerika wel vaker doen. Is wat is er nou gezegd en wat is er van waar gemaakt een jaar later of vier jaar later? Uh, dat geeft ook een soort uh, nou ja, perspectief op wat er, wat er wel en niet gedaan kan worden. Ja, ja. Ja. Even dan, hoe gaat zo'n check-in zijn werk? Iemand, dus, dus, laten, we, laten we zeggen, een debat tussen Rutte en Roemer. Uh, nee, sorry, tussen Rutte en Samson, laten we hem even zeggen. Dat zijn de twee koplopers nu ook in die peilingen. Ja. Oké, okay, er wordt iets beweerd over werkloosheidscijfers. En dan, hoe gaan jullie dan te werk? Nou, wij hebben, ten eerste, wij hebben een heel team dat uh, bijna 24 uur per dag uh, tijdens verkiezingen bezig is. Met alles in de gaten houden, monitoren, et cetera. Uh, we hebben dus een enorme database waar ook alle verkiezingsprogramma's in staan. Wij weten dus wat er speelt. En daarnaast zijn we natuurlijk uh, flexibel genoeg om als er iets langskomt wat interessant is. Of waarvan we weten, hé, hey, dit zal wel eens niet kunnen kloppen. Of hé, hey, dit is interessant, maar het heeft meer context nodig. Om daar uh, op in te springen. Ja. Maar neem die werkloosheidscijfers, die staan gewoon ergens uh, bij het CBS neem ik aan. Ja. Dus dan, dat is eigenlijk met één druk op de knop. Iemand beweert iets en dan kan je gewoon gelijk kijken of dat klopt. Nou ja, onze bron is ook bijna altijd het CBS. En soms in internationale vergelijkingen gebruik je OECD of, of, of Eurostat. Uh, maar we zijn erg uh, afhankelijk van, van de bronnen zoals de CBS. En dat zijn ook hele betrouwbare bronnen. En uh, het grappige is dat iedereen kan bij de informatie die wij ook hebben. Op Onze site, effectclub.nl, kan je het ook allemaal nalezen en opzoeken. Uh, maar dat is vaak uh, verstopt of niet uh, op de radio gebracht, zoals, zoals vandaag. Dus er is inderdaad uh, uh, niks wat wij verzinnen wat dat betreft. Nee, jullie zoeken dat keurig na. Uh, en uh, laten we zeggen, de techniek is natuurlijk een stuk verbeterd. We hebben altijd dat politici, laten we zeggen... Ja, de waarheid een beetje naar hun hand draaien. Ik wil niet zeggen dat dat gelijk ligt. Li li dat is natuurlijk van alle tijden. Want je hebt een gegeven en ja, daar kan je van alle kanten naar kijken. En, en, en laten we zeggen, je voordeel mee doen. Is door de, de, de voortscheidende techniek het ook makkelijker... om dat nu snel bloot te leggen? Ik denk het wel. Als je, wij zijn actief op Twitter natuurlijk. En als wij uh, een opmerking maken die volgens sommigen niet klopt... of als wij uh, informatie nodig hebben, is dat heel snel uh, naar boven te krijgen via Twitter. Dus daar is echt wel een extra dimensie bijgekomen... Um, door, door de, wat je de moderne technieken noemt. Dus ik denk, En dat is ook een oh. hele snelle manier om het te verspreiden en... en, en Politici eraan nou, te herinneren. Ben je het ermee eens, wij we, we doen altijd zo'n mediaforum tussen de middag. En, ja. en vorige week ergens is dat wel eens gezegd dat eigenlijk de, de, ja, de meeste factcheckers, uh, laten we zeggen bij de nieuwe media zitten, dus inderdaad op Twitter, dat, dat iemand beweerd is. En dat onmiddellijk daar een discussie ontstaat en mensen ook vaak met bewijzen komen van uh, nou dat klopt helemaal niet. Uh, laten we zeggen dat de traditionele journalistiek daar misschien een beetje achteraan komt. Ja, het is natuurlijk de kracht van, van, van de crowd, van het grote aantal mensen. Uh, en, en elke redactie, zeker in deze tijden, is natuurlijk uh, beperkt in omvang... en kan maar een aantal dingen tegelijk doen. Doe ook, uh, uh, ook bij, bij Nieuwsuur zie je ook niet iedereen bij weer werkt aan de factcheck... niet iedereen bij N-Zalmerdblad werkt aan de factchecks. Die moeten ook een krant maken. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd is het zo dat alles wat op Twitter beweerd wordt... Ook, ook niet altijd maar waar is natuurlijk. Nee, vandaar dat wij dus altijd samenwerken... en zullen blijven samenwerken met die wetenschappelijke partners... Uh, waarmee we dus gewoon uh, ook de check kunnen, kunnen checken. Ja. Um, je, is er één waarvan je, waar je zegt, nou de afgelopen twee weken, hè, daar ben ik nou echt trots op? Um, nou, wat, we, wat wij hebben geprobeerd te doen is bijvoorbeeld uitspraken die steeds terugkeren. Dus hardnekkige uh, misverstand in dit geval uh, uh, van, van context te voorzien. En eentje die steeds terugkeert is die... Wat ooit Fleur Agema tweette, die zei, als ik me goed herinner... Oma onder de brug en Griekenland neemt nog een oezo. Ja, ja, ja. Um, dat als je dus uh, garant staat voor leningen naar Griekenland... dat je dus moet bezuinigen op de zorg. Uh, Wilders heeft het ook samengevat in uh, de zieken en de Grieken. Hè? Dat ruimte die dan eigenlijk een beetje. Ja, precies. Nou, dat, daar is dus een misverstand. En dat hebben we proberen uit te leggen. En, uh, zowel op de tv als, als online, als op de radio. Dat het niet zo is dat uh, als je je staatsschuld laat oplopen voor leningen... dat je dan op de zorg moet uh, uh, beknibbelen. De begroting is wat anders dan je staatsschuld. Um, en dus dat het helemaal niet op elkaar, aan, met elkaar te maken heeft. Mm. Dus dit is een, gewoon een, een fabel, zoals we dat dan noemen, uh, van, van Wilders en Aagema. Wel een hele hardnekkige die steeds terugkeert. Mm. Um, de, de vraag is natuurlijk nog even, Pepijn. Uh, jullie zijn het heet de Defect Club. Hè? Uh, je moet ergens uh, geld mee verdienen, want je zegt ook we gaan hiernaar door. Uh, in hoeverre ben je onafhankelijk? Ja, Defect de, de Club is een initiatief van, van de publieke zaak. En de publieke zaak is al tien jaar bezig met eigenlijk... Twee dingen te, te doen in de samenleving. En kan actief burgerschap promoten. Wij willen heel erg dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor een omgeving. En, en de energie terugbrengen in hun wijken, in hun, in, in hun, in hun buurten. En aan de andere kant het publiek debat naar een hoger niveau tillen. En uh, dat doen wij uh, geheel transparant. Dat doen wij zonder overheidssteun. Um, en wij vragen per project. Dus ook bij de VEC-club zoeken wij een, een, een, een, een, een, een aantal partners erbij uh, die het mogelijk maken. En dat is doorgaans zijn dat om niet... Uh, we hebben een eigen team, uh, maar we hebben natuurlijk uh, media partners die, die geven hun ruimte om niet weg. Oké, okay, maar het is niet zo dat, laten we zeggen, de P van de A en de VVD ook hun bijdrage leveren. Nee, absoluut niet. Dat, nee. dat zou je ook niet aannemen? Dat zou ik niet aannemen. Nee, nee. Okay, dus... nee wij zijn ook nogmaals daar dus heel erg transparant over. Alles is te lezen op de site. Want wij geloven dat als je als factchecker zelf uh, onder het, uh, het vrouwsklas komt van betrouwbaarheid, dat we dan een probleem ja, hebben. Ja, zeker. Nou, een mooi inkijkje in het uh, factchecken. Jullie gaan ermee door. Uh, wie meer informatie wil over de club, moet het maar even googlen: factclub.nl. Uh, de de, fact fact nou, makkelijker kan het bijna niet. Pepijn van Dijk, hartelijk dank. Graag gedaan. Zometeen gaan we door over de verkiezingen. Dan met name het peilen. Peilingen vlak voor de verkiezingen moeten worden verboden. Dat is de stelling in stand.nl. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst het laatste nieuws, Juris Stubenitsky. Radio 1, het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen Ron P. Justitie denkt dat hij Anneke van der Stap heeft vermoord. Het lichaam van de studenten werd in 2005 gevonden in de Bosjes in Rijswijk. Ron P. gebruikte eerder onder meer haar pinpas op de dag van haar dood. Hij werd schuldig bevonden in de Puttense moordzaak... en ziet een gevangenisstraf van 18 jaar uit. Beleggers reageren opgelucht op de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof... over het Europese noodfonds... De belangrijkste beurzen stegen direct en ook de euro werd meer waard. Door de uitspraak van het Hof is een groot obstakel voor de invoering van het noodfonds weggenomen. Er zijn te veel debatten geweest tijdens deze campagne. Dat zeggen campagnedeskundigen onder wie Hans Anker. Hij vindt dat de kiezer beter wordt bediend met maximaal drie inhoudelijke debatten, zoals in de Verenigde Staten. Ook directeur van Grieken van het Nederlands Debatinstituut vindt dat er te veel debatten waren. En straks, rond twee uur, worden de nieuwe opkomstcijfers van de verkiezingen bekend. Om elf uur vanochtend had 13% van de kiesgerechtigden gestemd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie: files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Na een ongeluk bij Waardenburg, drie kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer open. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht, bij knooppunt Velperbroek, twee kilometer. Daar is de weg helemaal afgesloten na een ongeluk. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Nijmegen over de N325. Ook een aanrijding op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam-Krooswijk. staat staan nog twee kilometer file, maar daar zijn de rijstroken weer open. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De verkiezingsdag is in volle gang tot op het laatste moment zijn opiniepeilers ook druk geweest... met het stemgedrag van de kiezer in kaart te brengen, maar niet iedereen vindt dat een goed idee. Ik vind overigens dat wij er verstandig aan zouden doen om zeg maar, een week voor de verkiezingen op te houden met die peilingen. Omdat het een atmosfeer van um, jachtigheid en kortsachtigheid uh, uh, tot stand brengt die, die ik liever niet zou willen zien in de politiek. Maar. U hoorde de stem van VVD-prominent Frits Bolkestein. In een uh, aantal Europese landen is het al verboden om vlak voor de verkiezingen... nog te peilen. In Frankrijk geldt dat verbod één dag voor de verkiezingen. Italië en Griekenland spannen de kroon met 15 dagen. SP-leider Emil Roemer wil de discussie over een verbod ook wel aangaan. Dat zei hij in de Buitenhof. Een beetje uitgelokt. Er wel eens waren die vragen, hij kwam er niet echt zelf mee. Maar goed, hij zei, dat moeten we na de verkiezingen maar eens gaan bekijken. Hebben opiniepeilingen te veel invloed op het stemgedrag? Of hebben burgers het recht om te weten hoe hun partijen ervoor staan in de peilingen? Ik ga over praten met Reinier Heutink. Die is directeur en ook peiler trouwens van Ipsos Sinovate. Een van de grote onderzoeksbureaus. Dag meneer Heutink. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van Stand.nl, daar mag je maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Je moet peilingen niet al te serieus nemen. Ja. Mijn peiling is de nauwkeurigste peiling. Ja. Er is maar één peiling die er echt toe doet, en dat is die van Stand.nl. Ja. Ja, ja, zou ik ook zeggen. Ja, ik moet toch wel. Ja, ja. Uh, Goed, D dat is één, dan de stelling. En daar vraag ik onze luisteraars ook even bij om uh, natuurlijk hun mening te geven, eens of oneens. Die uh, stelling luidt als volgt. Peilingen vlak voor de verkiezingen moeten verboden worden. En de vraag is, bent u daarmee eens of mee oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt stemmen op de website... Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, dan mag je dat doen met hekje standpunt. Komt alles mooi onder elkaar te staan. En dan proberen wij een soort van peiling te maken straks tegen tweeën. Um, meneer Huitink, even die stelling. Um, peilingen vlak voor de verkiezingen moeten verboden worden. Eens of oneens? Nee, ik ben het daar niet mee eens. Um, ik vind dat uh, goede en betrouwbare en zorgvuldige peilingen... een onmisbaar informatieonderdeel uh, uh, vormen... om kiezers uh, het maximale uit hun stem te laten halen. Uh, waarom eigenlijk? Waarom is, dat, uh, waarom is dat een belangrijk hulpmiddel, vind? Nou, ik denk dat het goed is dat je weet hoe de krachtsverhoudingen zijn. Ik heb een van de grote uh, dingen in dit debat is dat mensen nog eens vanuit dat traditionele model denken... dat iemand één partij in zijn hoofd heeft waar zijn hart ligt... En dan kan hij daarvan afwijken en strategisch stemmen. Het is niet zo. Mensen hebben een soort politiek gevoel. Daar horen twee of drie partijen bij. En naarmate de verkiezingen dichterbij komen... gaan ze steeds duidelijker selecteren uit die twee of drie partijen. En dat is wel degelijk van belang om te weten... hoe andere mensen daarover denken en wat de aanhang van die partijen is. U hoorde Bolkenstein net. Die zegt peilingen zorgen voor een atmosfeer van jachtigheid en koortsachtigheid. Dus dat ben ik geheel met hem eens. Ik ben het helemaal niet met hem eens. Het is een wijs man, maar niet dat verbieden. Die jachtigheid, daar kunnen we wat aan doen. Ik vind de pijlfrequentie, de, uh, de, de intensiteit waarmee de media het oppakken en uh, de heigerigheid die daaruit voortvloeit... ik vind dat we daar inderdaad een zinvol debat over kunnen voeren. Dus dat gaat meer over dat u de gegevens aanlevert en dat wat er we er met z'n allen in, in de media mee doen. Dat is een ander verhaal, zegt ja. u eigenlijk. Nou, het, het is niet alleen, het geldt zowel voor de pijlen zelf, hè, die, die ook interpreteren, maar ook vaak ja, sommige heel frequent. Uh, uh, uh, peilen. Bijvoorbeeld Maurice de Hond. Ja, die, die, uh, die doet niet anders meer elke dag. Uh, uh, ik denk tot vervelens toe van sommige mensen. Maar er is wat voor te zeggen. Maar de heiligheid die daar. Je klinkt een, voor... klinkt een beetje uh, in door, van uh, ik, ik heb niet zoveel met die de hond. <lacht> Klopt dat of niet? Maar dat was de stelling toch helemaal niet? Nee, nee maar ik vraag dat gewoon even. Want dan, dan kunnen we uh, woorden ook weer een beetje op waarde schatten. Nee, nee, laat ik, laat ik daar eerlijk in zijn. Dat is een debat dat ik al tien jaar met hem voer. Ik, uh, ik vind af en toe de manier uh, waarop hij pijlt en de manier waarop hij conclusies trekt... dat daar, uh, nou, laat ik, laat ik het zo zeggen... dat je daar van mening over zou kunnen verschillen. Dus dat, dat, gaat, dat gaat over de methodiek met name die hij hanteert... en ook de conclusies die hij vervolgens daar... Hij, ziet, hij krijgt daar ook een enorm podium voor natuurlijk... bij de wereld door. Ja, en die combinatie van dingen, die vind ik wel eens gevaarlijk. Maar het grappige is dat we gaan daar niet lang over discussiëren. Mijn stelling zou zijn, je zou peilingen buiten verkiezingstijd moeten verbieden. Want je ziet, als de verkiezingen dichterbij komen, dan gaan ze steeds meer op elkaar lijken. Dan is de gevoeligheid voor meetfouten niet zo groot meer. Om, die kiezers zijn dan beter betrokken en beter geïnformeerd. Mm. Maar buiten verkiezingstijd, en we hebben gezien hoe groot is de SP gehyped in de afgelopen maanden. Ja. En wat bleek daar uiteindelijk tastbaar van. Het liep als een ballon leeg. En ik vind dat je daar ook over zou kunnen discussiëren. Ja, um, ja verbieden. In andere landen gebeurt het trouwens wel, hè? Ik weet eigenlijk niet wat de motieven daarachter zijn. Ik weet of dat gewoonte is of dat dat heel bewust is... op basis van een, een bezwaar tegen strategisch kiezer. Ik, weet dat het, uh, ik dacht dat in Frankrijk zelf het langer was. Maar één dag, nou, daar kan, kan, uh, kan je met elkaar afspreken. Mm. Ik heb daar niet zoveel moeite mee. Uh, het is ook absoluut zo dat de slotpeilingen... zoals die bureaus gisteren hebben gepresenteerd... dat is niet de waarheid of een voorspelling van de uitslag. Omdat dat debat komt nog... Er wordt nog heel wat gezweefd na het debat gisteren. De helft van de zwevende kiezers heeft ongeveer een mening bepaald. Maar ook vandaag, heel veel mensen denken s morgens, dit gaat het worden. Hoeveel, hoeveel zweven er nog in uw uh, metingen? Uh, de laatste paar dagen waren dat ongeveer 40 procent. Ja. Um, we weten ongeveer de, de helft daarvan komt uiteindelijk ook niet op en gaat niet stemmen. He, even uitgaande van de opkomst van, uh, van 2010. En we weten dat de andere helft misschien tot het allerlaatste moment wacht om die keuze te bepalen. Een misverstand over die zwevende crisis is ook wel dat er mensen zouden zijn die, die, die geen idee hebben. Dat is mm. onzin. Ja. Ze hebben al lang twee potentiële kandidaten geselecteerd. Maar een uiteindelijke keuze laten ze uiteindelijk ook afhangen. Bijvoorbeeld van de prestaties in zo'n slotdebat. Ja. Um, u noemde even Frankrijk en dat is inderdaad even de vraag. Is het nou één dag of langer? Maar goed. Uh, daar is het verbod er. Uh, we noemden net Italië-Griekenland. Waar het dus uh, twee weken is uh, voor, de, voor de verkiezingen. Mag er niet meer uh, worden gepeild? Ja, ik vind het gewoon een enorm paternalistisch standpunt. Dan zou je kunnen zeggen dat er geen reclame meer gemaakt mag worden... Voor, uh, voor politieke partijen. Dat er geen debatten of columnisten... er mogen geen commentaar meer zijn. Waarom niet allerlei bronnen van informatie... waar de kiezer uiteindelijk een mening op kan uh, baseren. Bovendien, uh, zeker met de huidige technieken, internet... Uh, Is het, 20... het ja, ja, ik bedoel, want, want als, als je het verbiedt... dan, ga, dan gaan toch mensen wel ermee aan de slag, lijkt me. Met die dat, dat lijkt mij ook. Nou, in die zin zou het een mooie uitdaging zijn... om weer allerlei innovatieve dingen te bedenken. Hmm. Maar ik, ik zou... Ik, ik ik vind het raar. Ik, be, ik begrijp het werkelijk in de kern niet waarom je een, een kiezer zou onthouden om optimaal geïnformeerd te zijn. Ik ja. begrijp dat werkelijk niet. Nog even over, uh, de, de, want het is nu verkiezingsdag en dat is ook eigenlijk een soort uh, policy, dan, dan wordt er uh, niet meer gepeld, anders wordt het niet meer ge, ge, ge, ge, gecommuniceerd eigenlijk. Waarom is nee. dat? Ja, dat is een herenafspraak zoals die blijkbaar ooit gemaakt is, waar, waar sterk aan gehecht wordt. En een van onze collega's heeft daar wel eens inbruk op gemaakt. En uh, die, heeft, die heeft dat zwaar moeten uh, bekopen. Is dat heeft iemand uh, wiens naam we net ook al even genoemd hebben? Ja, dat was dezelfde man. Ja, Dat was twee jaar geleden volgens ja. mij. Toen ja. uh, heeft hij nog een peiling om, om zes uur gedaan. Hè? Ja. En er was even sprake van dat dat ook in de wereld daardoor bekend zou worden gemaakt. Is uiteindelijk niet gebeurd, begreep ik. Onder uh, behoorlijke druk. Ja, waarom eigenlijk? Ik, ik weet het ook niet. Ik zat net uh, toevallig. Hey, de TV mag vandaag dan op kantoor aanstaan. Dan zie je in één keer de verkiezingspotjes voorbij komen. Zou zeggen, dan moet je daar ook van zeggen. Dan moet je niet meer doen op de ja. laatste dag. Laat de kiezen, dan met rust. Ja. En laat hem rustig tot een oordeel komen. Maar het is ook een beetje een naïeve gedachte van als je dan, laten we zeggen, dat je om zes uur die, die, die uitslag ziet. en je ziet dat er nog wat verschil tussen, nou ja, in dit geval zeg maar, VVD en PvdA zit... dat mensen dan massaal uh, nog uh, de, naar de stembussen gaan om dat te corrigeren. Of nou, zo. Stel je voor dat het echt gewoonte zou worden, dan is het, is het theoretisch denkbaar dat een deel van de mensen. Daar zijn stem van laat afhangen. En, uh, uh, ik, misschien zou het grootste probleem zijn dat de, de, de zeg maar tussen zes en acht bij, bij de stembureaus veel te druk wordt. Die mm. ja, moet het, spreiden over de dag. heeft ook wel iets spannends misschien uh, nog. Ja. Da, dat is, maar dat hebben de slotpeilingen ook. Laten we wel zijn, als je kijkt naar, naar deze afgelopen twee campagneweken. Um, er treedt een soort gamification op van het stemmen. Het is de Vote of Holland geworden met, met debatten overal. Het Linda Libelle-debat. Uh, Elk debat wordt, wordt gepeild wie er gewonnen heeft. Peilingen van allerlei soorten en maten. Uh, ja, het is een groot, uh, groot verkiezingsfeest uh, geworden. De, maar daar bent u dus wel over eens. Te veel peilingen. Ik vind dat peilingen... Die, die gaan daar gewoon in mee. En uh, ik denk enige selectiviteit, wat matigheid... Um, ook het interpreteren van de uitkomsten, een zeteltje meer of minder... we weten allemaal dat het binnen die betrouwbaarheidsmarges valt... Trek daar niet de zware conclusies aan. Hmm. En ja, Het grappige is altijd wel dat de media zelf de eerste zijn... om morgen te zeggen dat de pijlers er weer allemaal naast zaten... terwijl ze ja, er schaamteloos <laughs> gebruik van hebben gemaakt in de afgelopen ja. twee weken. Ja. Um, het bekende bandwagon-effect. Ik heb het ooit gehad bij Politiek, uh, toen ik de school van journalistiek deed. Uh, he, mensen willen graag bij de winnaar horen, heet, uh, heet dat dan. Uh, en uh, nou, Dat zou dus een reden kunnen zijn om uh, die peilingen uh, een tijdje niet uh, te doen. Ja. Tegen de verkiezingen aan. Ja, dat is waar. Over de, de bandwagon effect, de wetenschappers verschillen daarover net zoveel mening als over de, de klimaatverandering overigens. Er zijn er waarschijnlijk net zoveel die zeggen dat het wel bestaat als dat het niet bestaat. Maar als dat zo is, mensen moeten weten wie een winnaar is en als ze daar dan bij willen horen, dan moeten ze dat zelf weten. Ik mm. vind dat, uh, ja. Wetenschapper Wil Tiemeijer zegt het leidt ook tot vertekening van het parlement, want mensen gaan toch strategisch stemmen. En is daar wat op tegen? Nou ja, dan, dat je dus een vertekening krijgt van, van eigenlijk misschien wel de, de, de eigenlijk uitslag. Ja, maar ik heb net al gezegd dat strategisch stemmen, het, het is toch zo... Laten we het voorbeeld nemen van de SP en de PvdA. Dat zijn communicerende vaten. Zijn, die, die, die, dat, is, dat is links. Um, de meeste mensen, of een groot deel van het electoraat... dat er op die kant kiest, die hebben zowel de SP als de PvdA in evoked zet... zoals we dat noemen. En daar hebben ze dus... Ze voelen zich thuis bij beide partijen. De een wat meer dan de ander en dat wisselt. En... Moet je dan, als er uiteindelijk een keus gemaakt wordt, in dit geval bijvoorbeeld voor de PvdA, omdat je denkt: nou die gaat toch winnen en dat is toch wel handig dan we links geluid in dat kabinet krijgen, dan is dat toch een hele bewuste, slimme afweging. Strategie is, daar is op zich niks verkeerd aan volgens mij. Nee. Nog even, de, de NOS heeft dat geloof ik dit jaar nu gedaan om uh, laten we zeggen, een, een, ja, een doorkijkje te maken van alle peilingen die er zijn. Je zou kunnen zeggen: die hebben dat op een hoop gegooid en daar een, dan weer een conclusie uit getrokken. Is, is dat de goede manier? Uh, nee, ik was daar niet zo voorstander van. Ik vind uh, dat je dan over die discussie van kwaliteitsverschil... en hoe komt dat dan, waar komt dat vandaan... hoe kan je naar verbetering streven, dat stapt er overheen. Als je alles bij elkaar gooit, krijg je inderdaad wel een gemiddelde. Maar als er een peiling bij zit die de SP enorm laat winnen... en een ander laat ze, uh, laat ze verliezen, dan komt de gemiddelde op nul. Dat zegt dus niet zoveel. Dus eigenlijk zou je nog veel beter gewoon uh, met z'n allen een, uh, een afspraak kunnen maken... over de methodiek en, en dan eigenlijk gewoon één peiling die dan alles bepaalt? Ik geloof niet dat ik er heel erg voor zou zijn... want ik denk dat je het verschil moet kunnen maken... Ik... Bijna een politicus als ik mezelf zo hoor. Maar um, ik denk dat het een discussie moet zijn over aanpak, over kwaliteit en betrouwbaarheid. Ik zag gisteren Felix Rottenberg in zijn column op de voorpagina van de Volkskrant. Hij gaf zijn vriend Maurice daar een zes. En onder andere zei hij, laat de Tweede Kamer zomaar eens onderzoek doen naar welke pijler er het meest met de pet naar gooit. Ik geloof dat hij het zo formuleren. Mm. Ik ben heel hard voor kwaliteitsonderzoek en voor uh, ja, dat er duidelijkheid komt over wie dat beter doet en wie dat minder goed doet. En met name de manier waarop veel wetenschappen zich mengen in dat debat. Daar heb ik dan weer niet zo'n hoge pet van op, want dat schiet ook niet op. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Heutink. En u hebt al ja. gezegd, dit is eigenlijk misschien wel de belangrijkste peiling van Nederland, stand.nl. En daar zijn we u nog steeds heel dankbaar voor. Peilingen vlak voor de verkiezingen moeten verboden worden, dat is de stelling. 70% is het daar voorlopig mee eens, 30% oneens. Er hebben bijna 1200 mensen gestemd. Van onze luisteraars natuurlijk, dat is niet uh, representatief voor heel Nederland. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag meneer Van den Berg. Uh, ja, die meneer die bij u in de studio zit... Uh, die heeft natuurlijk kwalitatief de beste peiling... maar het is allemaal uh, manipulatief gedoe... en het bevordert inderdaad het strategisch stemmen. Vanmorgen hoorde ik uh, in een van de uitzendingen... ik meen van uh, die uitzending voor u... komen de gids van de VARA... daar was een meneer ook aan het woord van uh, weer een collega uh, ja. uh, peiler... want iedereen verdient er blijkbaar een goede boterham aan. Uh, aan dat, uh, ja, Het moet maar je beroep wezen. Maar die had het over de Piratenpartij die suggereerde hij zou net geen zetel halen. Wat denk je dan als je op het punt staat naar de, naar de stembus te gaan? Hé, hey, wacht eens even, dan kan ik mijn stem beter gebruiken. Dus, uh, en als die meneer er zo van overtuigd is, laten we dan de volgende campagne, verkiezingscampagne niet peilen, althans niet uh, de peiling openbaar maken. En dan na de verkiezingen eens even de zaak vergelijken. Nou, dan vallen ze dik door de mond. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met Theo. Dag Theo. Ik ben het in principe niet eens met de stelling, maar ik heb daar wel een nuance in. En dat is? Ik denk dat je vanuit publiciteit vrije nieuwsgaring en vrije meningsuiting niet kunt verbieden. Alleen ik zou het graag wat meer op een poolpolitiek willen gooien. Dus als mensen het willen weten, kunnen ze zelf gaan reageren, kunnen ze zelf die peilingen opzoeken... in plaats van al dat vuil maar over ons uit te strooien. Ja, ja dus dat je zeg maar een, een, een, een password krijgt voor een website waar je dan de peilingen kan zien als je dat wil... En, ja. en anders niet? Ja, en als er een behoefte aan is, kan, kan, kunnen die bureaus ook op die manier hun geld verdienen. Nou, ja, ik vind het wel een idee. Stappen.nl, goedemiddag. Goedemiddag, uh, Geert Ookhuizen. Nou, ik ben. Het uh, uh, moet gewoon verboden worden, die peiling. Uh, want uh, ja, de meeste mensen hebben een lage uh, uh, politieke uh, IQ. En die laten zich gewoon met de meerderheid meeslepen. En die uh, zeggen, ja, goed, Jan Mulder heeft dat gezegd in uh, de wereldrui door. Maar ze zitten er ook vaak naast. Ik heb het uh, geval herinnering in 1970 in Engeland. Premier Wilson, de socialistische premier, die werd een enorme overwinning voorspeld... Ja. En de meeste kiezers die dachten, ja jongens, hij gaat winnen. En die bleef, meesten bleven thuis. in het ja. werd smaandelijke dus uh, nederlaag. Ja, ja. Maar goed, die beïnvloeding gebeurt toch altijd? Ik bedoel, uh, zeg maar, kinderen die voor het eerst mogen stemmen... die vragen ook aan de ouders van, uh, ja, wat moet ik eigenlijk stemmen? Dan, uh, nou, dat, meestal gaat het toch ook zo? Nou, goed, je, je moet toch een eigen mening hebben. Je moet je eigen mening ja. laten slepen met een hij uh, van... Uh, ja, jongens, hij die gaat toch winnen. Uh, of uh, meneer Mulder heeft dat gezegd. Ja, uh, ja ik snap ja. wat u bedoelt. Dank u wel. Stamppot.nl. goedemiddag. Goedemiddag met Westerman? Dan meneer Westerman. Ja, Op zichzelf een prima idee, maar volgens mij... is dat in strijd met de grondwet in verband met de vrije meningsuiting. Ja. Uh, ik word ook uh, net gek van al die peilingen. En uh, Maurice die Hond moet regelmatig zijn vingers uh, droog maken... omdat die uh, te nat geworden zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. <laughs> <laughs> maar uh, nogmaals, uh, uh, hoe kan je verbieden dat meneer Jansen... Uh, bijvoorbeeld uh, 20 uh, kennissen ombelt en dat op, op Twitter gooit. Ja, nee, uh, precies. Dus, uh, dus ook al zou je de, de, de officiële peilingen bedoel, uh, verbieden, het, het blijft toch. Het zou mensen gentleman's agreement moeten zijn, maar ja, uh, uh, dat is allemaal een nou. beetje vrijblijvend. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt meneer met de heer Van Rest. U kent me wel, met ja. mijn 84 levensjaar. Ik heb een apartheid doorgegaan tot aan de drempel van het stemlokaal met uh, peilingen. Dus, waarom? Ja. Zou ik zeggen waarom? Uh, ik heb al heel wat verkiezingen meegemaakt. Je kan kiezen wat je wil, maar er we worden weer kogolutisch gezoogd. Ja. Dus het is een vorm van een loterij, zeg ik als het ware. Ja. En dan krijg je in ieder geval een, een lot waar je in ieder geval terechtkomt, hè, als je zo stemt. He, door opulipijners of wat ook. En dan moet je ook maar afwachten. Goed, uh, dank u wel. Begrijp? Ja, en dan die meneer van, uh, die dat net zei... daar ben ik dan op die manier eens... dus dat je zelf kan stemmen ja. op een of andere dingen... van hé, hey, daar stem ik voor en daar kan ik kijken. Ja, maar ik... dat tot dat laatste toe. Ik snap het. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek ik met uh, Jacques Damen. Ik ben het uh, eens met de stelling... dat uh, een week van tevoren zou het uh, gestopt moeten worden omdat uh, er te veel peilingen zijn. En ik ben zeker uh, van overtuigd dat er een soort keurmerk moet komen voor, voor peilingbureaus. Want de manier waarop uh, Maurice de Hond uh, zijn peilingen doet is echt zeer suggestief. En ben ik het absoluut niet mee eens. Maar, maar hoezo eigenlijk? Hebt u daar, bent u daar ooit in uh, een van de, van de kandidaten geweest van het panel of zo? Dat u dat zegt? Of? Ja, ik heb me voor uh, de zomervakantie uh, spontaan aangemeld op dat uh, bureau van hem. Ja. En, uh, al die, al die maanden keurnetjes uh, conform de richtlijnen alles ingevuld. En eerst kreeg ik een mailtje van het bureau. dat al die uh, gegevens die ik toen heb ingevuld. ongeldig waren, omdat ik niet uh, voldeed aan een bepaald profiel. Nou, dat vind ik echt schandalig. Oh. En wat en wat was dat dan? Waar, waar voldeed, voldeed u dan niet ja, aan? Ja, ik heb. Er, ik ben uh, heel dag bezig, dus ik heb uh, die brief verder niet verder uitgewerkt. Uh, oh. Maar ik kreeg uh, dus, gisteravond een mailtje van dat ik dus uitgesloten was voor al die peilingen. Oh. Nou ja, dan is het uh, weinig zin voor, lijkt mij. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Herman Hoge. Herman. Hallo. Ja, ik ben het uh, niet eens met de stelling. Je kunt het uh, niet verbieden, want uh, dat is allemaal vrij en open. Maar dat het manipulatief is, dat is me al jaren helder. Dat blijkt me weer uit de vorige spreken. Maar waarom gaan we bij de politiek niet gewoon om van al het glazen af te zijn? Gewoon uh, de reeks kiezen zoals het ook in de sport gaat. Uh, je moet een meerderheid hebben. Nou, nummer 1 die de meeste stemmen heeft, die uh, komt in de Kamer. Nummer 2 sluit aan, nummer 3 totdat de meerderheid er is. En die zoeken het maar uit. Dan ben je ook van het gauw hoer hoeraf dat ze elkaar uitsluiten en al dat soort zaken. Want ik vind partijen die partijen uitsluiten, die horen al niet in de politiek thuis. Want dan doe je eigenlijk al een bel... Uh, ja. In de voet van de democratie zetten. Want maar, die mogen die meedoen. Hoezo niet? Er stemmen toch gewoon zoveel ja. mensen op. Maar helemaal, jij gooit het dus helemaal over. Hoop. Je zegt eigenlijk gewoon van maak gewoon bij wijze van spreken een, een, een lijst met uh, nou, ja, 150 uh, mensen. Um, uh, iedereen gaat uh, iedereen gaat zijn best doen om. Partijen mag wel. Oh, partijen mag wel. De partijen en de partij die de meeste zetels heeft, die komt in aanmerking en dan de volgende en de volgende gewoon een ranglijst. Ja, precies. Dat gebeurt en dan zoek het maar uit. Die, dus moeten, die, moet, reis, ja, die, die moeten het gewoon met elkaar dan gaan partijen, doen. Je gelijk van al dat coalitie ja ja, ja, ja, ja, ik snap het. En dan uh, heb je denk ik de meest zuivere meerderheid, in ieder geval in de Kamer. Ja, ja maar als ze elkaar de tent uitvechten en dat we dan binnen een jaar weer verkiezingen hebben, dat schiet allemaal ook niet op, natuurlijk. Maar goed, het is een idee. Uh, Stampp.nl. goedemiddag. Goedemiddag. Uh, met Jos, ik ben gezondheidswetenschapper... en het gaat om de kwaliteit van de peiling... maar het gaat meer nog om de kwaliteit van de interpretatie door de journalistiek. Er zijn drie vormen van journalistiek, dat weet u waarschijnlijk. Je hebt dus de objectieve goede onderzoeksjournalistiek... met check en dubbelcheck... En met een goede analyse van de feiten ja. het, die komt heel weinig voor. Het tweede is het journalie. Dan gaat het dus meer om de kijkcijfers en al amusement en niks daarmee. De wereld daardoor niks dus... feiten met uh, behoefte aan amusement. Ja. En, en de, de, derde de derde journalistiek, de derde journalistiek die is het ergste. Dat is alleen maar riooljournalistiek en afzijdig journalistiek, zoals vaak in pauwnieuws of in die quote met cover met bloed. Ja. Dat is alleen om iemand persoon te beschadigen. Het gaat veel meer. ...of de peiling uh, wetenschappelijk juist is. Dus check, dubbelcheck, check, goede onderzoeksmethodieken, goede statistieken. Maar veel belangrijker is, is het... Objectieve, goede onderzoeksjournalistiek die daarna bedreven wordt, of het Soenaje of Riozoen. Ja, ja, duidelijk. U hebt het punt gemaakt, dank u wel. Ja. We gaan snel terug naar uh, Reinier Heuting, die is directeur en pijler van Ipsos Synovet. Dat is een van de grote uh, onderzoeksbureaus die de afgelopen tijd de peilingen heeft uh, verzorgd. Uh, nou ja, eigenlijk is het laatste punt van die meneer, dat is ook eigenlijk wat u al eerder hebt gezegd, natuurlijk. Uh, je hebt die cijfers dan op een gegeven moment en dan moet er een interpretatie komen. En dat gebeurt dan door ons, de media. Ja. Ik denk dat ook de pijlers zelf daar een rol in spelen. Rondom je tabelletje verzin je ook vaak een verhaaltje, om het zo maar eens even te zeggen. Dat verhaal wordt soms overgenomen of soms maken mensen een andere conclusie. Wat je ziet is dat er conclusies aan verbonden worden die niet terecht zijn. Die we ook niet met onderzoek hebben vastgesteld. Of dat er aan hele kleine ontwikkelingen veel te grote gevolgen worden verbonden. En uh, ja, Ik denk dat zowel media als de pijlers daar zorgvuldig in zou kunnen zijn. En dat gevoel van die heigerigheid, dat het mede daardoor bepaald is. Want de die hebben het echt over manipulatie. Hè? Is ja, dat wat, wat er gebeurt wat u betreft? Nee, ik heb een paar woorden opgeschreven, maar dat is echt complete onzin. Ik weet dat dat heel makkelijk... te. Ik snap ook werkelijk niet waar die veronderstelling vandaan komt. Wij proberen echt met alle vakmanschap dat we hebben... Zo een zo zorgvuldig mogelijk beeld te geven... van, van dat politieke draagvlak van partijen. Manipulatie, dat, dat speelt echt geen enkele rol. En ik durf dat ook voor alle andere pijlers te zeggen. Ja. Nou ja, goed, ik, ik snap er in die zin wat van. Dat je kunt... Uh, wil, kijk, als ik morgen een peilbureau begin... en ik, ik heb, uh, laten we zeggen, een, een rechtse voorkeur... dan kan ik natuurlijk zorgen dat ik in mijn peilingen... Uh, bepaalde cijfers naar voren haal... en daar nog een uitleg bij geef. Waardoor kan, heel Nederland ja. denkt, dat gaat met de rechts heel goed. En als de pers dat zonder meer oppakt... en nu uh, Obama basis van het, een gebrek aan reputatie... toch enorm veel aandacht geeft, dan doet de pers daar iets fout. Mm. Ik denk wel, dat geldt toch voor alle grote bureaus. Dat zijn gerenommeerde marktonderzoekbureaus... die ook voor heel veel andere klanten werken. Internationale, hele grote klanten. Die gebruiken datzelfde gereedschap. Die weten echt wel waar ze dat uitgeven. We zijn mm. gewoon een zorgvuldige beroepsgroep. Echt ja. waar. Ja, nee, U zegt ook, ook, van als je daarmee uh, zit te rommelen... Dan, uh, dan krijg je op een gegeven moment ook geen opdrachten meer. Want dan ben je onbetrouwbaar. Dat zou toch levensgevaarlijk zijn. We werken bij ons 170 man. Dat is toch... Ja, ja. Um, even terug naar de, de, de stelling. He. Peilingen vlak voor de verkiezingen moeten verboden worden. U zegt, nou, dat vind ik niet. Als ik zo de luisteraars ook een beetje hoor, dan uh, zeggen die dat ook. Alleen, uh, die zeggen ook, en dat is natuurlijk iets ja, uh, waar u ook niks aan kan doen. Maar dat is wij, de burgers, wij moeten daar gewoon eigenlijk allemaal onze eigen weg in kiezen natuurlijk. Ja, het blijft een lastige discussie. Ik ben het daar niet mee eens. Ik zou zelf, stel je nou dat ik mijn, mijn keuze nu had moeten bepalen alleen op de Tweede kamer samenstelling die ik ken van 2010... en dat wat er allemaal gezegd is. Ik zou het dan razend moeilijk vinden om zo te kiezen... dat ik weet dat mijn stem maximale impact heeft... en dat ik bereik wat ik wil bereiken in al die coalitiediscussies. Ja, ja. Hebt u al wat flessen wijn uitstaan van ho hoe ver u ernaast zit? Uh, oh, er, er wordt heel wat afgewet in, <lacht> in dit metier. Ja, en wat ja. denkt u? Ik denk dat, uh, ik de, opvallend is, we hadden gisteren een heel bijzonder moment. Vier peilingen die allemaal vrijwel gelijk en identiek zijn. Uh, dat, dat zie je niet vaak. Er nuanceverschillen natuurlijk. Maar uh, ik denk dat dat een bijzonder moment is. Mm. Ik denk ook dat de werkelijke verkiezingsuitslag vandaag nog best is, zou kunnen verschillen daarvan. Um, want er zitten altijd onvoorspelbaarheden in. En zoals ik al zei, het slotdebat. dat, ja. uh, dat pakken we niet mee. Goed. Maar die flessen wijn die staan her en der uit. We gaan het zien, wie het meest gelijk heeft. Uh, dank u wel voor het meedoen. Reinier Heutink van Ipsos Sinovate. Uh, ja. In de percentages een klein beetje veranderd. 69 om 31 procent. U kunt blijven stemmen. Elsbeth. Ja, wij praten natuurlijk ook over de politiek vandaag. Dat kan niet anders op zo'n verkiezingsdag. Cleese de Vrezen, dat is een deen, die vergelijkt de, de politiek in Nederland met die in Denemarken. Het lijkt een beetje op elkaar. We hebben het ook over Borgen natuurlijk, die serie. Ja, ja. Thierry Baudet, die maakt zich ernstig zorgen over de toenemende invloed van de Europese Unie. En dat moet allemaal anders, zegt hij. En met Jan Vosspot praten we over ethiek en verkiezingen. Dat kan nooit geen kwaad. Uh, Zometeen na tweeën, dus dit is de dag. Ik wens u een mooie verkiezingsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Dan hoor je zoveel meer. NCRV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 Televisie in één pakket. UPC Business. Het jaar heerlijk afsluiten voor uw medewerkers. Geef ze met kerst de Nationale Dinerscheck. Deze is onbeperkt geldig en heeft meer dan 2000 aangesloten restaurants. En gaat u nu naar dinerscheck.nl/slash zakelijk. Dan maakt u kans op een culinair avondje uit. De Nationale Dinerscheck van VVV. Heerlijk genieten. Dit is Radio 1.